En dan gaan we naar de Bitcoin, die is, uh, ja, boven de, die is eindelijk door de 9000 dollar heen gebroken en meteen doorgestoomd naar de 10.000 dollar.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 Ja, ik denk dat we vooral als uh, tegen het einde van het jaar in oktober als de centrale banken dan, dan al hun geld gaan uh, terugzoeven en tegelijkertijd uh, de Trump een hele berg meer gaat lenen en de ECB gaat, gaat ook, uh, zou tenminste wel beloven ze dat ze geld uit de markt gaan halen wat ze er al die jaren in hebben gezet. Ja, dan kan je toch nog wel zo'n een flinke crash krijgen van de beurzen en dan, dan zou ook de uh, crypto het dan moeilijk krijgen denk ik. Maar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 Uh, het, be het bewaren van de echte waarde van geld dat, is, dat, is, uh, dat vind ik wel heel uh, toepasselijk, dat uh, dollar die is natuurlijk iets van 95, 96% gezakt sinds de oprichting van de centrale bank, in waarde dus zit er nog maar 5% over ja maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook, uh, Want anders zou die staatsschulden te hard aankomen uh, ja ja, absoluut belangrijk ja, dus hij zegt ook dingen zegt, uh, als het uh, enige <coughs> business case dus ja, het doel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 ja, de hele infrastructuur die hebben we aangelegd met onze centrale bank.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 Ik, ik, ik, ik, ik denk dat de vrije markt heel veel mooie kansen biedt en ook blijft uh, bieden. En uh, ja dat dit soort fossiele toch wat, uh, ja, ik, ik, denk, ik, ik denk niet dat hun invloed groter wordt. Wat denken jullie? Nee, ik denk het ook niet. Ik had het gezegd nog nooit ervan verwoord, dus, uh... Ja, Het is ook uh, natuurlijk in Zuid-Korea, vind ik dat dat een interessant voorbeeld. Want de mensen speculeerden daar met crypto's als een bezetene. De prijzen waren allemaal veel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 Nee. Dus ja, dan rust je het even om voor Bitcoin. En dan uh, ga je er vandoor. En dan, uh, als je weer in een ander land bent, dan uh, ruil je die Bitcoins weer om. Ja, en ik denk hetzelfde geld daarvoor voor Zuid-Afrika. Die Zuma hadden alle tijd aan de macht geweest. En nor zijn vriendjes verrijkt. Uh, en uh, volgepropt. Uh, vol en nu is hij uit de macht gezet. En die zullen inderdaad wel een aantal mensen snel het hazenpad kiezen. En dan, uh, is... Misschien is dat de reden dat de Bitcoin gestegen is. <laughs> ja. Ah, ja, ja. ja. <laughs> oh. Zuma. <Zoem maar. laughs>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 Aan, aan Bitcoin. Ah, Zoem. hele grote, mm -hmm. <laughs> grote speler hier. Met een mooie hè? Ja. Ja, en er was, uh, hoor, ja, we hebben dat bericht nog niet behandeld, maar er was een. Uh, de FBI die had een van de Russen, had die, uh, Ja, in Thailand opgepakt? In Thailand, ja. Een, een Rus, Medef, Medef. Ja, Medvedev. Dat is net zoals die vorige uh, premier heette, geloof ik. Hè. En die had. Um, 100.000 Bitcoins. 100.000 Bitcoins. Ja, dat is dan een enorme beerwil, hè? Ja. Een, een bear is een whale. Iemand die uh, op de markt zit te roeren naar een ideaal verkoopmoment. Ja, 100.000 keer uh, 10.000, dat is uh, een miljard of zo so, is dat. Ja, nee. als die gaat verkopen. Ja, dat is een miljardje. Ja. Als die dat uh, voor dollars zullen omruilen, ja, dan. Uh... Ja, dat kan je niet zomaar doen. Dan moet je wel heel veel paspoorten inleveren om het uh, voor, voor elkaar te krijgen. Ja, goed, ja. Um, dan gaan we naar Dolph Jans toe.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 data gehad, die cholera brachten. En dat hadden ze daar nog nooit gehad, cholera. Een hele cholera-epidemie en ze zitten nog steeds in tenten en uh, al hun hulpgeld is verbrast. En ze worden als prostituee gebruikt. Dat is echt uh, ongelooflijke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 Er is nog wat anders gebeurd ook en dat is dat de um, chairman of the board, dus uh, de bestuursvoorzitter van Oxfam International, dat is Juan Alberto Fuentes, in uh, Guatemala is gearresteerd vanwege corruptie, uh, oh. toen hij nog uh, minister van Financiën was in uh, dat land. Okay. Dus de grote man van, uh, van, van Oxfam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 Als er één ding slecht is, dat zijn corrupte overheden. Ja, er staat hier ook volgens de, de krant, de Britse Times. Zouden de meisjes hebben deelgenomen aan orgie in de hotelkamers van de medewerkers. Terwijl ze t-shirts van Oxfam droegen. Dat is natuurlijk nog het ergste. Hè? Dat zegt de bron die beweert we beelden te hebben gezien van de sekspartijen. De Belgische baas van de missie zou ook een prostitue hebben ingehuurd. Dus de Belgische baas ook al. Dus het is niet alleen die Brexit. Het zijn ook Belgen betrokken. En de vraag is natuurlijk: heb je er een. Een cabaretier zoals uh, Dolph Jansen. En ja, die, die uh, is daar een ambassadeur van, van het Oxfam, over 15 jaar. En uh, ja, um, die kan alleen maar zeggen: Ik ben verdrietig en boos. Maar je kan niet zeggen: van uh, Ik draai het de rug toe. hoewel. Uh, ja, dat gaat hem ook geld kosten, denk ik. Uh, maar er sta, staat er ook: uh, Volgens Jansen is het voor hulporganisaties tegenwoordig steeds moeilijker om positief in het nieuws te komen. Zo ligt een van de oorzaken, volgens Jansen, bij de Nederlandse politieke partijen die poging doen.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 Wat ik heb in als ambassadeur voor Oxfam Novak. Dus, dus wat ik doe is gewoon de kritiek omdraaien. Zo, ja, het is vreselijk dat ze geen geld willen geven aan, aan buitenlandse hulp. Terwijl ik denk niet dat in een op zich, op zich staand geval. Ik denk dat het heel vaak gebeurt dat ja, je zet gewoon een heleboel.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 Dat is mijn mening. Ja, Hij zegt, hij zegt ik veroordeel het waar het hierboven over gaat en zet me met alles in wat ik heb als ambassadeur. Dus niet maar, maar waar. Oké. Okay. Misschien zei ik het verkeerd. Ah, duidelijk. Maar... ik <laughs> ga ik even maaren. Mm -hmm. uh, ja, we gaan weer verder naar... Uh, Oeh, ja, ja, ook iemand die in afspraak gekomen is. Uh, minister, uh, inmiddels ex-minister, Habbe Selstra. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja. ja.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 En, uh, en, de, en daarnaast hebben de spin-dokters van de WWD het ook gebruikt om aan te tonen dat deze zelfs wel degelijk internationale ervaring heeft. Om uh, minister van Buitenlandse Zaken te worden. En dat verhaal, het enige verhaal waarin hij dan uh, zijn ervaring uit moet blijken, blijkt dan gewoon compleet gelogen te zijn.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 Ja, uh, er komt heel niks van jouw verhaal. Je zit nepnieuws te verspreiden. Dus ik denk dat, uh, dat die daar maar over moet worden. Wie gaat hem opvolgen? Nee, dat is nog niet bekend. Ik heb nog niks over gehoord. Maar er zijn wel wat geruchten toch? Zo hier en daar. Ja. Die heb ik niet gehoord. De, de, de, de geruchten uit de wandelgangen moeten geloven. Ja, dat is ook allemaal nepnieuws toch? Dat is waar, ja. <laughs> ja. We zullen het van weer zien. Zal iemand of van Shell of van Unilever of van een verzekeringsmaatschappij zijn? alhoewel uh, als dat natuurlijk uh, voor Buitenlandse Zaken zat natuurlijk al een internationaal bedrijf zijn, hè, dat zat of Unilever of Shell mm -hmm. ja, ja, aan de andere kant denk ik als het echt iemand uit het bedrijfsleven is uh, die willen, hè, misschien is dat ook wel de reden van uh, Van der Veer om met, uh, met, met, met de Volkskrant uh, te gaan praten, die willen misschien wel niet verdere escalatie met uh, Rusland tenzij dat je uit de wapenindustrie komt, maar ja daar hebben we ook niet zo heel van, van in uh, Nederland, dacht ik. Ja, wat ik ook wel apart vind, het hele verhaal dat hij ergens. Ergens van, nou ja, ja had dat, ik kan het ook uit andere, op andere manieren wel bepalen, onafhankelijk bepalen, dat Putin een uh, imperialist is die, uh, die Rusland wil vergroten en de Sovjet-Unie wil herstellen. Want, zegt hij, zo kan je dat aantonen, hij had gewoon kunnen verwijzen naar de actualiteit. De Krim was toen nog geannexeerd en de NAVO was al extra alert in de Baltische Staten op een Russisch inval. Dus...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 Een beetje ruzie met Rusland uitlokken. Want ja, uh, Groningen, daar gaat de uh, gas wel dicht. Want daar verzakken de woningen. Dus ja, dan moet je nadenken over Russisch gas. En als je dus. <laughs> ja, sorry, dat kan niet. Want de Russen ja, als... hebben we ruzie mee. Dus, ja, dus... maar dat, dat is het hele verhaal. Want waar komt dat vervangende gas vandaan? Komt dat met uh, liquid natural gas uit Amerika? Komt dat met een pipeline uh, via Syrië? Uh, nou ja, dat is. Uh,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 Nou, Laten we zeggen Vriezen of, uh, of ja. mensen in Brabant. Of, we stoppen uh, dat afval in die grond. We hebben nu uh, een conflict met Rusland. We kunnen geen Russisch gas importeren. Dus jullie moeten in jullie bodem het kernafval hebben. Bijvoorbeeld in, in, in, in, in, in die ruimte die nu vrij is gekomen. Uit, gas, uh, in Groningen. Ja. Want in Groningen is altijd gas weg. Dus daar heb je uh, lucht in de bodem.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 Ja, ja, ja, als je in een aardbevingsgebied neerzet, wat kan er misgaan dan? Ja. Ja. Nou ja, goed, nou ja, zullen we verder gaan naar het nepnieuws? <laughs> daar hebben we ook nog een berichtje over. De nepnieuwslijst EU is afhankelijk van 10 vrijwilligers. Oei, al uh, bekend uh, wat hun achtergrond is? Ja, het zijn bijna allemaal uh, van die reële. Rusland is een grote nepnieuwsverspreider. Uh, dus die richt zich helemaal daarop: alleen maar om uh, Russisch netnieuws te. <laughs>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 Maar hoe, hoe, hoe, hoe is het dan met de gesteldheid van deze meneer? Hij wint er alleen maar over op. Hij wel subsidie voor een psychiater. Uh... Nee, ik weet het niet. Ja, er, er staat ook eigenlijk, uh, het drijft op vrijwilligers... omdat er eigenlijk heel weinig budget was voor 2017 slechts 1 miljoen euro. Oh, <laughs> slechts 1 miljoen voor 10 Vrijwilligers. <laughs> of is het een hele dure website of zo. Oh ja, dat is een webhostingbedrijf. Enorm veel. Ja. Behalve het ne nepnieuws verzamelen moet het team ook leveren... Lezingen geven en onafhankelijke media in Oost-Europa ondersteunen. De oplossing? Vrijwilligers. Zij moeten voor de EU bijhouden, welke nepnieuws er verspreid wordt. Drie betaalde krachten in Brussel checken de meldingen en zetten ze online. Dus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 Ze werken samen met een heel netwerk aan NGO's en wetenschappers. Nou, ja, dat weet je ook wel. Nou, we hebben net gezien dat alleen maar vrijwilligers ja. zijn. Wie zijn ja, die de... wetenschappers dan? NGO's? Oxfam? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Van de factcheckers ook naar sexfeesten. <laughs> ja, ja. Even. Moeten ze ook even checken natuurlijk.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 in, ja, dat voer ik er ook al. Uh, uh, geef ons meer geld. Ja, maar ja, kijk, hier staat het ook wel. Staat de, de artikelen van geen stijl Post online zijn weliswaar kritisch over de Oekraïne, maar er, staat geen, er staan geen leugens in. Na nou, dat promotor Ukraine ze aanmelden, werd er in Brussel even niet goed op gelet. Dus een van de drie betaalde krachten van de East Stretkom, dus dat is dan de betaalde kracht, dat is niet zo vrijwilliger, zetten de artikelen online in de lijst met nepnieuws.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 Dat het slecht dat het nep nieuws is. Dus, uh... we, we hebben eigenlijk een, een soort gedachtenlezer aan de minister. Eigenlijk zonde dat we die kwijtgeraakt zijn. Dat je, dat je een, iemand een mind reader hebt. Ja, wie was het ook alweer? Kroes? Uh,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 En ze staat hier ook, zo lijkt Pavel Spirin er in zijn fletje in Buxel, uh, Brussel ook tegenaan. Hij vreest dat zijn vaderland aan de wilde hand is in de propaganda oorlog tegen de EU. En dus doet hij wat hij kan. Propaganda is na de oorlog de beste manier om een democratische staat kapot te maken. Als je je daar niet tegen verdedigt, dan zul je je verliezen als een democratische staat. Dus het is inderdaad wel een geld, ja. Dat uh, ik denk ik ook wel, ja. Ja, maar, uh, o, um, ja. we gaan weer even verder...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 dat je inderdaad niet het idee moet krijgen dat, dat uh, jouw lichaam van jezelf is. En dat, dat zal toch wel meespelen. Net zoals bijvoorbeeld dat, dat hele idee dat je voor dakkapel een vergunningje moet aanvragen. Laatst weer een collega die ging dan een dakkapel op zijn huis zetten, op zijn eigen huis, op zijn eigen geld, iemand vrijwilliger in om dat dakkapel te zetten. Die moet dan een tekening inleveren bij de gemeente. en Bij de gemeente zit iemand naar te kijken en die zet er niet eens zomaar een stempeltje op voor 500 euro, nee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 is in ieder geval wel weer raar dat er dan D66 is, hè? de zogenaamde liberalen. Ja, ja. ja dat, uh, dat, uh, net zoals met uh, het referendum. Hè? Het zijn ontzettende <laughs> vrijheidslievende inspraak, uh, minnende politie. Oh ja, het, uh, daar was ze nou ook over gedebatteerd. Ik heb er nog niet bij staan, maar uh, ik weet niet wat de uitkomst is. Maar uh, er is over het uh, referendum het, uh, is er gedebatteerd... Uh, Vanavond nu bij de, bij de opname. Ja, ik zie dat de oppositie trekt fel van leer tegen D66 en Ollongren bij debat schrappen referendum. Hm. Dit is een dag van verlies en rouw. Op elkaar. Dus nog geen uh, uitkomst. De uitkomst staat al vast. Hè? Ja, ja, natuurlijk we het schrappen. Kijk, de coalitie regeert bij meerderheid, dus er gaat sowieso een kamerminderheid voor, uh, voor, voor Nou, het kan nog zijn dat er iemand binnen de VVD zegt van, ja, potverdoren, eigenlijk heeft die oppositie gelijk, weet je wel. Mm -hmm. ja. ja, zo zou <laughs> toch zomaar kunnen, weet je wel. Want <laughs> ja, die zit te slapen tijdens, de, de, dat die niet op de verkeerde, op de knop te drukken ja. ja goed, ik denk bij het uitkomen van deze uitzending uh, in het weekend, dan uh, zullen jullie het allemaal weten, beste luisteraar. Ja, het, worden, het wordt wel, wel leuk. Uh, ja, het is natuurlijk leuk zo'n zo uh, debat. Want uh, er Bosma kon het niet laten om oude citaat D66-leider Alexander Pechtel op te raken. <laughs> interessant middel om de burger te raadplegen, zei Pechtel volgens de Pvvr in een interview uit 2005. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. D66 die, uh, heeft dat allemaal als kroonjuweel gehad. En die gaat er daar nou gewoon de, de streep door halen. Dus uh, ja, dat is even leedvermaak voor de oppositie. Het spelen kon ook heel leuke dingen roepen. Hè? Het is een grote middelvinger naar het volk toe. Het ja, is natuurlijk voor D66 ook triest dat alles waar een referendum over geweest is.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 Ja, op een gegeven moment zei ze natuurlijk zat. Uh, er komt een sleepwet, dat zullen ze bij D60 ook wel geweldig vinden. Ja, Daar bevolking waarschijnlijk weer tegen. Ja. Misschien hebben ze genoeg van het referendum. Uh, laat maar zitten dat volkraadplegen. volk ja, raadplegen. Misschien hebben ze gewoon genoeg van het volk. Kan ook. Ja, denk ik wel. Uh, het volk is nog niet verlicht genoeg om uh, te, te kunnen denken zoals D66. <laughs> ja, ja, ze moeten nog beter gepropagandeerd worden. Ja, goed, ja, in ieder geval. Uh, ja, uh, dan denk je van, nou, uh, dan kunnen we even lekker onze frustraties wegpaffen in de kroeg. Mag dat ook niet meer? Want uh, ja, de, het rookwok in de kroeg mag niet meer, hè? Ja, de dus aan, uh, aanhoudende anti-rooklobby, die, ja, die heeft een momentum en die gaan niet.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 De uitzondering van rookpokken zijn vanaf nu ongeheldig. Uh, het Hof stelt daarmee dat de uh, vereniging uh, Club actieve niet-rokers, dus de actieve niet-rokers, eerder het <lacht> ja, gelijk. De uitzondering is volgens het Hof in strijd met de kaderovereenkomst van de wereldgezondheidsorganisaties voor de bestrijding van tabaksgebruik. Dus de wereldgezondheidsorganisatie die bepaalt dat je in Nederlands café geen, uh, uh, uh, ja die neemt eigenlijk het eigendomsrecht over voor de caféhouder. Ja en wat zal de vrije markt er weer voorzien? Denk ik een of andere buitenruimte ofzo, dat het dan een soort uh uh, ja, dat ze dan een stuk van het café buiten gaan doen ofzo ja, een enorme terras verwarmen ja. die jij nodig van stroom, uh, je enorm veel stroom zuigen je zult in ieder geval krijgen uh, dat mensen thuis uh, een rookhok of een, uh, ja, iets, uh, iets beginnen ja een soort schuur, schuurkroegen ofzo. ja of dus geen, geen officiële kroegen hier, uh, he, wat, wat, wat wel grappig is uh, je krijgt hier voor, door een verschuiving van het uh, naar nou, het belaste circuit naar het informele circuit.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 dat is, ja, ja. dat is geen geld. Dus, uh. Ja, inderdaad, ze zien dat niet als een betaalmiddel. Dus dan, ja, dan mag je inderdaad voor, voor uh, <laughs> een of andere crypto kan je daar gewoon je, je bier verkopen dan.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 Geen goed nieuws. Je zegt het is geen goed nieuws. Het valt te bezien. Ik, ik, ik denk... Ja, vanuit welk perspectief? Vanuit agorisme is het natuurlijk wel goed nieuws, want het stimuleert de thuiskroegen. Mhm. Mm nou ja, ik vraag je af. Ik hoorde laatst al, al zeggen, ja, mensen die kunnen dan niet, mogen niet meer ook in hun eigen auto of, uh, ja, hoe ver. Ja, want dit soort clubjes houden gewoon nooit op. Die blijven gewoon altijd, altijd door terroriseren. En uh, ja, je weet gewoon niet wat nou het volgende, het volgende. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, ooit, weet je wel, de chocoladesigaretten moesten verboden worden. Want heel vroeger had je al met Sinterklaas, dan kreeg je chocoladesigaretten. Ja, als kind, dat waren dan gewoon, uh, ja, stokjes van chocolade -sigaretten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 Maar ja, we hadden nog een berichtje uh, over de cookiewet. Uh, het is geen wet over uh, koekjes, maar uh, over de cookies uh, met, met de C C O K I e S. Dat zijn die, uh, je weet al die irritante meldingen die je krijgt als je op een website komt die je nooit eerder bezocht hebt. Dan moet je altijd zeggen van, uh, cookies, ja of nee. Mm -hmm. ja, ja. Dat wordt nou uh, uitgebreid of zo? Uh. Ja, de de, de, de Nederlandse cookiewet.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 dat uh, Apple gewoon een uh, iPhone moet openen als uh, de overheid dat wil. Dus die, uh, en, en die zitten natuurlijk allemaal in het Prism-programma. Dat is um, via uh, Snowden naar buiten gekomen. Dus die hebben allemaal backdoors voor de overheid er al in. Ja, als er een backdoor in zit, dan is dat eigenlijk al bekeken. Ja, want niet alleen de overheid maakt gebruik van die backdoor, maar ook die criminele hackers. Ja, de overheid zijn criminele hackers natuurlijk. Maar ja, de, de, de die koopt ook op het darknet gewoon hele adressenbestanden. En die rekenen ze dan waarschijnlijk ook in bitcoin al of zo van uh, anonieme hackers. Dus ja, uh, die, die zitten ook in dat, in dat wereldje. Ja. Ja, dat bericht gaan we zo meteen nog gaan behandelen. O, jij, dus laten we die gewoon nu meteen doen. Je hebt het bruggetje al gemaakt. Hè? <laughs> beter. Nou, AIVD en uh, MIVD hebben inkopen gedaan met uh, belastinggeld.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 het is echt bewijzen van wc 1 adviseren wc C8. Zo so ja, yeah, die, die, die, die, die hebben even naar zichzelf gekeken en uh, bepaald dat uh, ja, alleen, ze uh, wordt rechtmatig gebruik gemaakt van die persoonsgegevens. En, en uh, ja, AIVD en MIVD halen zulke datasets ook van internet en gebruiken de gegevens voor hun taakuitvoering. Ja, voor just doing your job. Hè. Hiervoor gelden minder regels dan voor het, bijvoorbeeld het tappen van dat inlichtingsdiensten te doen. Dus ja, het tappen zijn al een paar regels, maar wij. Uh, bij uh, het kopen van data op het internet uh, zijn er helemaal geen regels. Ja, want je moet dan ook kijken bij wie ze kopen. Hè. En in dit geval zijn er natuurlijk data gestolen, maar die mensen waar ze dan bij kopen, uh, dat de Black, uh, black Hat uh, hackers.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 En dan hebben we hier nog een bericht over um, bedrijven moeten voortaan uh, energiemaatregelen gaan rapporteren. Kun je die informatie ook nu op, op dark web krijgen dan? <laughs> ja, <laughs> weer een standaard rapportje downloaden, hoor. net zoals je huiswerk, uh, <laughs> je huiswerk overschrijven.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 ...een energierapport gaan inleveren. Ik kan, kan me niet voorstellen... Wat, voor, ...wat ondernemers voor ellende... ...moeten doormaken om, om een gewoon... ...bakrijtje te runnen. Dat... Dat ze dat, dat ze nog, nog in hun hoofd halen. Dat vind ik gewoon een bewonderend waren. En mogen ze dat dan wel zelf schrijven? Of zijn ze daar wel voor gecertificeerd? Ja, dan krijg je het waarschijnlijk een heleboel van die, van die lui die een opleiding milieukunde gedaan hebben. Die, daar wordt weer een baantje voor gecreëerd hier. Die kunnen dan zzp'er voor allerlei lui kunnen ze zo'n rapportje gaan schrijven. Energie specialist. Ja, voor, wat zullen ze daar voor vragen? 10, 15, 12.000 euro of zo? Ja, extra lasten weer. Um, ja, goed. Ja, nou ja, dan gaan we naar het uh, volgende bericht. Ik denk wel dat we hier alles over gezegd hebben. Nou, er valt nog vast een heleboel meer over te zeggen, maar uh, daar wordt je niet veel van Nee, dan hebben hier nog even een berichtje waar... Uh, ja... Iemand heeft de loterij gewonnen een Belg krijgt uh, 2000 miljard euro op zijn rekening. Nou, heeft er meteen bitcoins van gekocht. Ja. ja, daarom had hij koers zo over. Ja, het is wel, mag, uh, het Belgische Luc Maillieu. dat was korte tijd de rijkste mens ter wereld. Hij uh, ja, heeft zo'n fotootje van de afschrift erbij staan.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 die toch eh, terug moet betalen. Uh, met rente? Ja, misschien ook nog wel, ja. Uh. Ik denk dat je daar niet makkelijk mee wegkomt. Ondanks dat het een fout van de bank is. Had ook gewoon kunnen verdwijnen met 200 miljard. Zei hij gewoon, uh, toedelen doki. Uh... <laughs> ja, het is al eerder, eerder gebeurd in uh, Australië. Of zo Iemand die een hoop geld op zijn rekening gestort kreeg per ongeluk. Die ging er ook gelijk een sportauto en een boot van kopen. Hij uh, had alles op uh, weggegeven, maar uiteindelijk kwamen ze dat toch gewoon weer bij hem ophalen. Hè? En uh, ja, dan zit je natuurlijk alleen maar in de problemen zeker als je het in dingen hebt, aan dingen besteedt die uh, waarde verliezen. Ja, nou ja, we gaan even naar het volgende bericht toe. Uh, dit gaat over de brexit. Hoe moet ik dit vertalen, joh? In ieder geval, er wordt gehouden over de brexit. Daar komt het op neer. Ja, het zijn bedrijven die, die weten niet meer waar ze aan toe zijn. Want die, uh, ja, die, die, uh, er, is, er is altijd tijden onzekerheid over hoe dat nou gaat lopen met die brexit.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 Ja, zo, zo is over de algemene truc. Dan denk ik, dat zie je ook met het associatieverdrag. Je hebt je, je Soebat er een jaar over. Dan zeg je, nou, hebben we ons goed over nagedacht. Maar uh, ja. Uh, de Russen. Ja, precies. Dus, uh, misschien komt er helemaal niet van. Maar voor bedrijven is het natuurlijk heel lastig om plannen te maken. Als je niet weet uh, als ja, er zo'n standoff is. Een standoff is eigenlijk van, ja, jullie moeten miljard, 100 miljard betalen om eruit te mogen. En dan uh, kan groot betaalje natuurlijk altijd zeggen van, nou, we betalen niet. Maar dan mogen ze ook niet, helemaal geen handel meer drijven met uh, Europa van de EU. De EU die houdt eigenlijk alle Europese onderdanen in gijzeling.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 Maar ja, ik bedoel, als ze als, als niet met de EU kunnen handelen, ik bedoel, er is nog een hele wereld erbuiten. Ja, maar daar willen ze ook mee handelen, dus het eh, is de die willen... Ja, dus die hebben zoiets, van ja, jammer, dus die zeggen gewoon, nou zijn we tijdelijk even de EU kwijt, maar ja, die binden wel in en dan... Uh... Komen voor een lagere prijs. ...en wachten tot ze een, tot ze een lagere prijs hebben. De EU is natuurlijk een hele grote markt. Er zijn 450 miljoen mensen of zo. Ja, maar de rest van de wereld is groter. Ja, dat is zo. Maar nee. is <laughs> niet allemaal even kapitaalkrachtig ook. Nee, de PS is gunstig bij handelen. Ja, het zou heel erg raar zijn als. Uh,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 Uh, nou, uh, nou, zo we het uh, terugslaan ook in woede. Ja, maar zelfs eigenlijk als uh, hoe het vroeger ging hè, met Handje Klap. Dus de EU heeft zijn prijs genoemd. Uh, wat was het, 100 miljard of zo? Ja, en dan is. zeggen de Britten: ja, nee, nee wij doen uh, 1 miljard. Ja. En ja. <laughs> weet je wel, ja. dan eigenlijk kom je ergens op prijs in het midden, ja. weet je wel? <laughs> Toch? <laughs> ja, als je een beetje rationele uh, mensen hebt aan de andere kant. Uh, maar je hebt natuurlijk met ambtenaren van doen en de politici.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 dat die 50% marginale meerderheid, dat dat heel snel omslaat. Maar je hebt ook de andere kant op gaan. Dan kan ook zeggen dat die andere mensen denken, wat een klootzakken die EU. Nou vallen me de schellen van de oren. Dan wordt het juist een grotere meerderheid van mensen. die Je krijgt natuurlijk ook dat mensen heel koppig worden van dit soort gekoeien neer. Maar het is eigenlijk grappig dat er vaak gezegd wordt,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 En uh, ja, volgend jaar ja, dan uh, liep het zo goed dat uh, de subsidiepot leeg is en dan houden we het opeens niet op. En dan heb jij investering gedaan in een bedrijf en dan kan je het wel weer schudden. Dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. Er zijn uh, soms opeens uh, zitten brillen in het. In het ziekenhof, uh, in het basispakket of zo. En ja, dan opeens gaat de brillenverkoop verkopen omhoog. En dan, uh, dan is de diëtist er, is er weer in. En dan de volgende keer is de diëtist er weer uit. Uh, als, jij, als jij daar drie medewerkers op aanneemt, omdat, omdat uh, je denkt. Oh, de markt is gegroeid. Uh, ja, de volgende keer is het weer uh, omgekeerd. Dan is er weer een andere lobbyist die is harder bezig geweest. En dan zit opeens uh, fysiotherapie er weer in, of yoga, of. Uh,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 Gaddafi met een uh, mes anaal uh, verkracht is en vermoord. Uh. Daar uh, hadden, hadden wij toch niks mee te doen. En uh, dan zegt uh, Clinton zo... We came, we saw, he died. En, uh, en dan geeft ze antwoord op u vraag. I'm sure we did, zei ze. Dat, dat, dat ze er wel wat mee te maken. En dat is ook zo, want de hele Benghazi ook. Dat was een enorme wapenrun operatie. Ja, en er kwam natuurlijk ook uit die gelekte Clinton-emails... ...kwam naar voren dat Hillary wist dat die...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 Er hetzelfde verhaal als in Irak. Hè. Ja, de vreselijke dictator. We gaan het even opknappen. En, uh, en het is een super grote chaos hoort het. Uh. Oh, wie verkoopt die slaven dan? Uh, wie ze wie wie koopt? Huh? Ja, de, uh, ja, ik denk ook lokale, lokale lui of uh, ergens ook in het uh, Midden-Oosten. Uh, maar er moet dan kennelijk vraag naar zijn, anders zou ze daar niet mee aankomen zitten. Er staat hier: But they are sold in open public auctions. dollar for a laboring man. Maybe a bit is more for a woman who can be put in the sex trade. Ja, okay. uh, yeah, 400 dollar voor. kan je een slaaf kopen in, uh, in, in uh, post-Kadhafi uh, Libyan? En plus, dat er natuurlijk een enorme berg mensen die.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 Dat soort landen. Ja, of ze wachten tot het vrijgekocht... Dat, dat kan ook nog zijn, hè. Dus ze wachten tot ze vrijgekocht worden, omdat uh, ja, mensen zien deze beelden. Dit is eigenlijk gewoon een, een reclamebericht. Van ja, koop ja. ze vrij, want ja. het is zo zielig. Ja. En dan mensen zeggen van, oh nee, dit kunnen wij niet aanzien. En ik heb hier nog 400 dollar liggen, nou, ik koop er eentje vrij, weet ja. je ja. wel. koop die ene daar recht. Ja, ja, ja. ja dat een soort GoFundMe-campagne, denk jij. Ja, ja, ja. ja. Uh, anders gaan we, ont we onthoofden, weet je wel. Het uh, heeft vaker va va plaatsgevonden, ik bedoel, in de, de Gouden Eeuw. Michiel de Ruiter was, het, geloof ik, die heeft nog als slaaf daar gezeten. Wie? In de, in de, in de 17e eeuw had je ook uh, terwijl nederlanders in die uh, regio uh, uh, op de slavenmarkt verhandeld werden. Ja, maar ja, het was heel gebruikelijk uh, over de hele wereld. Uh, vanaf, uh, ja, eigenlijk, zover, zover terug dat het Romeinse Rijk was ook heel gebruikelijk om een slaven te. Laten het handelen. is nooit weggeweest natuurlijk hè? Nee, nee, nee. In is nu gewoon uh, iedereen een belastingswaard. Nee, dat, dat bedoel ik niet. Ik bedoel...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 En, en dat klopt het natuurlijk wel op. Want je hebt inderdaad gelijk. Er zullen, er zullen ongetwijfeld zullen de slaven zijn uh, in, in de landbouw. In Libië, da, da, da, da, da, daar vinden ongetwijfeld uh, misstanden plaats. Maar het, het, het, het kan nooit eindeloos veel zijn. Want er is niet eindeloos veel werk in Libië. Nee, nee precies. Je hebt, je hebt, je hebt, ik denk dat ze in Libië al heel veel werkelozen hebben. Nou, dan ben je een berg slaven, en ben je er binnen. Ja, dan heb je, heb je nog meer werkelozen.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 dat, ja, hier is het, hier is het misschien nog een, nog een beetje denkbaar, maar waarschijnlijk al onverenigd. Maar als je in Libië kijkt, dan betaal je waarschijnlijk een, een iemand, een hele gemotiveerde werknemer, betaal je 500 dollar. En ja, dan moet je een slaaf kopen voor 400. Mm -hmm. Ja, en die, die is niet gemotiveerd. Nee. <lacht> <laughs> dus dat...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 met prostitutie zie je dat ook he, de taal een beetje aan het veranderen. Ik heb daar iemand een keer uitleg over gegeven. Dat, dat de overheid wil, ja, er is steeds minder draagvlak om bijvoorbeeld om prostitutie te verbieden. Er zijn steeds minder mensen die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 Ja, uh, van transport voorzien die graag naar Europa willen. Nou, ik zit nog even naar de voorpagina van deze website te kijken. Uh, er staat onder andere een bericht over een Illuminati Grand Wizard die in 1870 drie wereldoorlogen voorspelde. Uh, ja, meer, meer van dat <laughs> soort berichten. Uh, dat ik echt zoiets heb van, ja, doorheen. hoe serieus moeten we dit bericht eigenlijk nemen dan? Uh, nou ja, maar zit, het zit een beetje in een uh, categorie van uh, ja, aluminium hoedjes. Uh, ja, erger nog, ik zie hier een Hetzelfde bericht bij CNN. Dus dan zit je helemaal in de categorie <laughs> Hollywood. <woedjes. laughs> ja. Het oh, ja, bericht dan circuleert wel op me meerdere ja. websites. Uh, okay.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 dollars. Dat, dat soort dingen gebeuren niet in bitcoin, denk ik. Bij <laughs> uh, 650 heb je, heb je iemand die dikt. Met een schop gaat hij uh, een gat in de grond graven. Ja, wat... Uh, hoeveel hoeveel gaten heb je nodig in de grond? Ja, ik hebben ze behoefte aan daar. Ja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 Ja, meestal uh, gewoon bij bejaardenhuizen in de buurt hoor. <laughs> Ja, ook uh, dronebommen, die, uh, die toestand. voor een beter <laughs> milieu. Voor een betere waterkwaliteit. <laughs> voer je niet als argument aan dat het gewoon slecht is voor de ene populatie? Nee. Uh, uh, Oké. Okay. Sta, tegenwoordig staan er wel overal bordjes van niet voederen, want dat, uh, ja, soms staat er wel een heel verhaal bij. Je hebt zo'n meme hè, op yeah, Facebook ja. uh, <laughs> verteld van wat er allemaal gebeurt als je in voert, dat ze dan... Uh, nou... Afhankelijk worden. Ja, dat dat zo... onder, zou dit ook voor mensen gelden? Weet je, wel? Ja, je ziet ook zo'n beer. Daar staat dus een bord voor uh, beren. Van, je moet de beren niet voeren, want dan uh, leren ze niet meer voor zichzelf zorgen en worden ze afhankelijk van mensen. Dan zie je zo'n beer die komt dan uh, bij de uitkering aanvragen. <laughs> dan zie je zo. Dat tekent, zo'n cartoon is het dan. Dan zie je die medewerkers. Nee, niet voor jou. Want dan word je afhankelijk van en leer je niet meer voor jezelf zorgen. <laughs>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 Er komen een heleboel eentjes bij, toch? Het is meer. Nee, nee, nee. Als nee, ze heel nee, veel die, voedsel hebben, uh... dan, dan gaan ze gezinsuitbreiding doen. Nee, nee, het tegenovergestelde. Die eentjes worden doodverkracht. Wat? Ja, dus, er de, de worden massaal besprongen dat die uh, vrouwtjes heen eraan bezwijken. En uh, ja, uiteindelijk heb je alleen nog maar mannetjes heen. Nou het, uh... En dan gaan ze vervolgens. Ja, dat is, dat is uit het onderzoek gebleken. En vervolgens gaan ze elkaar te lijf, die, uh, die mannetjes heen. In onderzoek van het Nederlands is dit voor ecologie over tout ja, het was een, het was een Nederlands, Nederlandse onderzoeker die daar achter kwam. Over de decadent gedrag onder eenden als ze gepoederd werden. ja we oh, een subsidie achter gezeten hebben? Mm, weet ik niet. Nee, hij kwam erachter... achter nadat hij een, had een opgezette eend in zijn. Uh... Nee, serieus? had een opgezette eend in zijn uh, studieruimte staan. En toen vloog er op een dag toen het raam open stond. vloog er een eend Dekadent naar binnen. Ja, en die begon dus die, die, die opgezette eend uh, te verkrachten.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 En dan moet je, moet je al je buren in de gaten houden. Of er ja, dan een. Uh, ja, die, die vent van die nazi lijkt me wel een beetje verdacht. Zomaar uh, eens aangegeven. Het creëert een enorme sfeer van wantrouwen. En uh, nou kan je dus als je de eentjes staat te voeren. dan zit je over, je, kijk je over je schouder. Oh shit, en volgens mij staat hij me te verlinken. Die staat mij op te geven, die gast. <laughs> ja, misschien is je van iemand wilt, een lastige buurvrouw of zo. Ja, ja ik, zag, ik zag dat ze eentjes voor, uh, aan voeren Ja. <laughs> Schakel er maar uit. Uh, uh, naar Quantanamo Bay. Ja, oh, ik Dat gaat wel, uh, ja. ja en is, is Quantanamo Bay voorgekomen toch? Ja, en ook dat uh, Abu Ghraib. Uh, Abu Ghraib, het is, dat is, het gaat altijd zo bij oorlogen, dat iedereen gebruikt de buitenlandse bezetter om te zeggen, ja, uh, die vent uh, daar, dat is, uh, die, uh, die is een, uh, zit bij het verzet. Hups, oké. Wordt gewoon opgeruimd. Ja, dat is dan gewoon iemand die, uh, die er met zijn vrouw van doorging of zo. Mijn werkgever wil me geen loonsverhoging geven. Nou, toen heb ik hem maar verlinkt. Nee, nu heb ik helemaal geen <laughs> baan ja, meer. Ja, Zover zo denken ze niet. Hè? Hm. Ja. Nou ja, nou, in ieder geval nog het laatste bericht dan. Um, ik weet niet of ik een bruggetje kan maken met dit bericht en waar we het net over hadden, maar uh, dat laat ik maar aan jullie. Oh, cookies. Ja, nou ja. Uh, cookies al gehad? Ja, nee, ik kreeg een cookie-melding toen ik erop klikte. Um, Hengelo vertelt Europese steden hoe je een uh,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 hoe dat in Gouda gaat, als leegstand in het centrum krijgt... dan dwing je gewoon ondernemers uh, naar het centrum toe. Dus dat is al een goede tip die je dan uh, kan uitwisselen. Maar deze, deze luiden af, afgelopen woensdag en donderdag... kwamen ze bijeen in het I Italiaanse Spoleto in Umbrië. Dat is, dat, dit trekt wel heel erg naar een snoeprijsje. Dat al die gemeenten, die kunnen zeggen... Ja, ah, ja, lekker, Italië een beetje... Het is toch zo koud hier, even fijn naar... Uh,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 ...beetje voorbaardig... ...het opkalfaten van de binnenstad nog beginnen... ...en andere steden kunnen een voorbeeld nemen... ...aan het actieplan voor het Marktplein. En dan kijk je daar wat de uitslag is... ...en de 78% zegt... nou, ze kunnen in ieder geval vertellen hoe het niet moet. En dan 19% een beetje voorbaardig... ...eerst maar waar beginnen. En 3% zegt... ...ja, andere steden kunnen een voorbeeld nemen... ...aan het hengloze actiemarktpleinplan. Die 3% dat waren de ambtenaren. <laughs> ja, ik denk het. <laughs> wat...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 ik hoop dat dat hoor krijgt even kijken of dat verder nog in het artikel genoemd wordt. Nou, toch wel leuk dat er iemand in ieder geval die vraag stelt. Ja. Welke, welke hij, hij mocht in ieder geval niet mee. Dat is ja, ja, ja, al wel ja, ja, ja, ja. zijn reden geweest. Nee, jij blijft thuis. Oh ja? Welke partij was het? Ja, van lokaal Hengelo. Oh ja, ja, ja. ja, ja die lokalos, die vinden ze niet zo leuk. Die stellen inderdaad wel die, wel eens die, die kritische vragen. Doe nu wat meer uh, lokalos mee bij de volgende verkiezingen, hè? want ik heb Begrepen dat de P van de A onder een schoonnaam verder gaat. Ja, omdat de P van de A niet meer zo gewild is. Is niet zo sexy meer. Dan hebben ze in heel veel gemeenten gaan ze nu onder een andere naam meedoen. De NSDAP zeker. Een oude naam. Weet je al een paar namen? of met uh, en so solidair uh, nou ja je kent het wel uh, dus uh, ja en goed opletten dat is belangrijk uh, dus die... ik, ga toch, ik weet toch wel dat ik ga stemmen namelijk niet <laughs> ik ga hem gewoon verbranden weer hoor dus, uh... De stemkaart. Ja, dus weer uh, een YouTube-filmpje van als je hem gaat verbranden? Uh, uh, zeker weten, ja, uh, uh, ja, Radio krijgt de primeur. Oké, okay, gaaf. Uh, uh, uh, uh, uh, so, okay, ik weet niet wanneer krijg je dat ding in de bus? Maar ja, we hebben eerst nog een referendum, toch? Over oh, de sleepwet. Dat ja, is volgens mij dezelfde dag. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, die ga ik dan niet verbranden. Dus dan ga ik wel, uh, zeg maar, met ga ik wel. dat uh, stemmen voor, voor die, re-, die referendumwet. En Dan ga ik misschien voor het stembureau. ga ik naar mijn pas <laughs> verbranden of zo. Uh. <laughs> Jullie krijgen hem niet. <laughs> uh, ja, nee, maar ja, goed, hebben we hier alles over gezegd eigenlijk. Uh, ik wel. Ja, volgens mij waren we ook dus uh, door alle berichten heen dan. Uh. Ja. En dat hebben wel heel mooi binnen de tijd gedaan. Uh. Heel efficiënt. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Zo. Nou ja, dan wil ik in ieder, in ieder geval iedereen uh, hartelijk danken voor het uh, meedoen uh, en, en het luisteren naar deze uitzending. Nou, uiteraard zijn we de volgende week weer. En uh, ja, ik zou zeggen, toedeladoki. Oh ja, en ik wens iedereen uiteraard een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Dat moet ik natuurlijk ook even zeggen. Nou ja, ik zou zeggen, toen de dan. Wat zie er dan? En de hele gemeente zeggen, amen. Amen. Oh, nee.